Vijf uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Tirol zijn twee Nederlandse skiers omgekomen door een lawine, meldt de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung. De afgelopen dagen had het veel gesneeld in de Oostenrijkse Alpen, waardoor het lawinegevaar hoger was. De twee Nederlanders waren aan het skiën in het gebied Zulden. Hulpdiensten konden de twee slachtoffers snel lokaliseren, maar de hulp kwam te laat. Bij Brugge hebben dierenactivisten zich vastgeketend aan de kooien van een eendeboerderij. De enige Belgische producent van foie gras. Volgens de demonstranten gaat er bij het onderdwangvoederen van eenden veel mis. Ze spreken van wantoestanden. Vorig jaar werd het dwangvoeren door de Vlaamse regering verboden. Het bedrijf uit Bekigen moet uiteindelijk in december 2023 de deuren sluiten. De demonstranten willen dat de eendeboerderij eerder dichtgaat. Leden van D66 willen dat de maximumsnelheid op snel- en autowegen omlaag gaat... naar 90 km per uur. Daarover stemden ze vanmiddag op het partijcongres in Breda. Het voorstel kwam van de jongerenorganisatie van de partij. Ze vinden een verlaging van de maximumsnelheid noodzakelijk... om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Ook zou het volgens hen helpen om geluidsoverlast tegen te gaan. De leden van D66 willen nu dat de Tweede Kamerfractie er werk van gaat maken... Eerder noemde fractievoorzitter Rob Jetten het voorstel wel erg radicaal. In Bangladesh zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege de komst van een orkaan. Die komt naar verwachting vanavond Nederlandse tijd aan bij de Zuidwestkust. De autoriteiten hebben de hoogste stormwaarschuwing afgegeven. Alle grote havens van Bangladesh zijn gesloten en er zijn 5.000 schuilplaatsen ingericht, waaronder in scholen en moskeeën. Er worden windstoten verwacht van 150 kilometer per uur. Het weer, de meeste bijen trekken naar het noorden weg. Vannacht kan het licht vriezen en er is ook kans op mist. Morgen vrij zonnig en droog bij 8 graden. Maandag nog iets kouder en in de loop van de dag regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam staat tussen Westpoort en de aansluiting met de A10... 2 kilometer file, de vertraging is 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 mag tekenen En dat allemaal bij ZFM Zandvoort. En dat allemaal met het programma Entertainment For You. Vandaag de gast hier in de studio. Martin de Jager. Ja. Wat is eigenlijk de andere naam? Marco Bakker. Marco Bakker. Oké. Okay. Yeah. <laughs> Dit was uh, ja, Ali B. En Kenny B. En Brace natuurlijk. Met Baby Let's Go. En zoals ik al zei... De Entertainment For You. Zaterdag gast! Ja, onze hoofdgast van vandaag is Martin Diage. Martin en.. Uh... Ja, en dan vergeet ik nog weer je naam. In ieder geval welkom. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. <laughs> ja, nee. het is eigenlijk niet zo moeilijk, hè? Marco Bakker. Marco Door Bakker. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Alleen dan geen Oprah, hè? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. En, en uh, geen cruise control. Nou, ook. ook dat... <laughs> ja, wel, die heb ik wel. <laughs> ja, die hebt u wel, maar, maar ja, je gebruikt hem niet. Langs. Nou, hij moet ja, rijden daarom de dus mag hem niet gebruiken. Nee, nee, daarom. Hé, hey, um, ja, nogmaals een hele goede middag. Goedemiddag. goedemiddag. Hé, hey, um, ja, goede reis die hier naartoe. Ja, ging eigenlijk hartstikke voorspoedig. Het is lekker rustig op de weg. Dus. Ja, voor, voor jou sowieso, maar hij rijdt, dat zei je ja. Dus. Nou ja, voor mij was het heel rustig. Ja, nou maar goed, het viel wel mee. ja, ja, ja. Hey, um, ja uh, ik, ik, ik heb hier een aantal nummers voor me. Uh, ja, waar we eigenlijk uh, sowieso als laatste dadelijk over gaan <laughs> hebben is... Uh, ...vanavond is mij niet zoveel. Dat, uh, dat is jouw... Uh, ja, dat toch wel laatste, laatste single, single ja. Ja. Tenminste, niet de laatste single, nee, maar de nee, nee, uitgebrachte single. Ook voor dit jaar de laatste single, ja. En, en, en, en dan heb ik hier uh, vier vormen staan. Ja, dat klopt. Uh, Welke was de eerste? De eerste was... Uh, Jij bent het mooiste. Jij bent het mooiste, oké. Okay. Ja. ja, dat was de allereerste single in 2016, geloof ik. Oké, okay, en, en, en wat, wat, wat kun je daarover vertellen? Uh, nou ja, goed. Het is eigenlijk uh, als, net als elke zanger. Uh, als je eenmaal eigen muziek gaat maken of eigen singles gaat maken. Dan, uh, ja, dan ben je toch al een beetje aan het zoeken. Wat ga je doen? En uh, ik kreeg een beetje steun van uh, Roel Britting toen de tijd. Ja. En uh, ja, die zegt van, joh, maar het wordt tijd dat je uh, een liedje gaat maken. Okay, Ro Roel uh, Britting, uh, ja, dat is uh, de, de caféhouder. Uh, nee. Wist of, nee, of je dat nee, niet nee, meer? Nee, nee. nee of was, uh, ben ik in de, in de war met uh, een? Uh, nou, Roel, nee, uh, ja, ja, je had uh, Johnny Romijn misschien, maar uh, <laughs> nou, <laughs> Roel Britting nou, nou, niet. Nou, Oké. Okay. Maar goed, uh, die hebben eigenlijk een beetje dat setje gegeven. en uh, ja, Een beetje zoekende. Uh, Hans Lauwsen de tekst geschreven. Uh, kwam in de studio in Den Haag ergens terecht. Nou, nooit van gehoord. Ja, ja dan kwam uiteindelijk... Kwam, Jij bent het mooiste kwam eruit. Dus uh, ja, een van je eerste singles, ja, dat, is, uh, dat blijft toch altijd een dingetje. Ja, uh, ja ik neem aan dat je daar zelf ook heel erg tevreden mee was natuurlijk. Nou, het was nog niet echt uh, de type muziek wat ik uh, zocht. Wat ik wilde gaan doen. Ik, nee, ik wil is... eigenlijk muziek maken. Wat ik ook altijd in een café gewoon kan, uh, kan gebruiken. Uh, een, beetje, ja, een beetje dat uptempo, zeg maar. Ja, gewoon ja, nou, ja. een beetje feest. Gewoon dansbaar. Ja, uh, in ja, dan uh, moet je even lekker de vaart erin. Ja ja. ja, ja. En dat... Uh, nou, dat had hij nog niet echt. Het is meer, uh, meer gericht aan je vrouw. Als, uh, ja, maar er zit een beetje mis bij. <laughs> nee, maar ik bedoel, ja, als, je, als je de hele avond uh, uh, rampenstampers draait uh, of verzinkt. Uh, Klopt. Ja, nee, dat heb ik ook eventjes zat natuurlijk. En dan ja, doen we ja, ook ja. even, even ja, een pauze ja, in ja, als, ja. Ja, als het ware. Nou, dan is dit wel een leuk pauze. Nemen. Ja, toch? Zullen <laughs> we hem draaien? Ja, ik zou het doen. En doen we? Hier is hij dan nou, Martin de Jager. En jij bent. Het mooiste. Dankjewel. De wereld rondgesworven en heb het al zo vaak eens geprobeerd. Ik heb voor mijn vrijheid al verloren, maar de liefde die liep altijd verkeerd. Ik heb genoeg. so much. Jij bent de mooiste. Oh, nou. dankjewel. <laughs> dat is al de tweede keer, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Hey, en uh, ja, heerlijk nummer. Daarom zeg ik, uh, ja, in principe, uh, het is uh, ja, net wat je zegt: uh, je zingt voor je vrouw, maar goed, dat sowieso... Ja, neem ik aan. Nou ja, ik weet niet of ze meelaten. Oh, nee, uh, ja voor mijn vraag. Nou, nee, anders mocht je niet <laughs> meer <thuis> komen vanavond. <laughs> oh, als het goed je zit ze zelf al ergens aan de borrel, joh dat heb ze niet meer door. Nou, zo <laughs> erg. Hey, uh, ja, als tweede single. Uh, is het, uh, vanavond uh, is mij niet zoveel, uh, wil ik toch gaan draaien eerst. Die wil je eerst gaan draaien? Ja, nou, die wil ik toch wel eerst gaan Dus nou, mijn ja, laatste single. Ja, ja, ja. ja, nou ja goed, Dat heb je ook voor, voor je vrouw gezongen, gezongen, toch? Of niet? Nee, die heb ik niet voor mijn vrouw ja, niet, gezongen. Niet? Helemaal niet. <laughs> of zing jij hem voor je vrouw? Nee, ik ook niet. Oké. Okay. Nee, nee joh, maar uh, ja, vanavond is me niet te veel. Uh, de studio van Frank van Ik bedoel, ja. ja. Dit, is, dit is wel uh, echt wel een dingetje ineens. Uh, het is... Uh, bij Frank van Kooijen, dan, dan kun je merken dat je een beetje ander niveau te pakken. Ja, ja. Frank van Kooijen is natuurlijk bekend. Van, uh, ja, hij heeft natuurlijk ook een hoop ballets gemaakt. Maar, uh, ja. Uh, ja. maar ook wel een beetje ook, ook een feestje, Ja, een feestje. Uh, dan kun je in ieder geval bij hem uh, zeker terecht. Nou, dat is 200%. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja absoluut. Dat is duidelijk. Hey, en, ja, hoe, is die, hoe is die samenwerking eigenlijk ontstaan uh, tussen ja. Frank en jou? Frank die werd gevraagd ergens op een, uh, op een borrel uh, te zingen. Ja. En ik stond daar toevallig op de borrel. Hoe is het toch mogelijk? <laughs> en ja, uiteindelijk, uh, er was er is een man van Lastbedrijf in Halve. En die zegt: uh, Wil jij ook een uh, single gaan maken, Martin? Die, ik wil jij eigenlijk wel sponsoren. Nou, ik zeg, dat zou toch mooi zijn? Ja, maar wie zou je dan willen dat die, uh, de volgende die je nummer gaat maken? Ja, ik zeg: Wat dacht je van Frank Verkooien? Ja. Hij zegt: Nou, haal hem erbij. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En uh, ik heb wat opgeschreven, uh, Frank, zou je hier wat mee kunnen doen? Dit wil ik er eigenlijk in hebben. Ik wil een beetje accordeon erin. We moeten een beetje stampen. Echt een beetje Brabants. Vind ik gewoon lekker. Ja. Ik zei, dat wil ik eigenlijk wel uh, hebben. Nou, hij zei, ga ik mee nog gaan. Okay. Drie weken later komt hij binnen de demo. Toen dacht ik, ja, nou, gevonden. Ja, want jullie hebben ook samen de, de, de tekst eventueel aangevuld. In de, uh, dat bij dat de dingetje eerste niet. single van dit jaar wel. Dat is dus, ik laat mij niet zeggen hoe ik leven moet. Ja. Uh, daar heb ik er zelf een beetje in meegeholpen, eigenlijk ook in de tekst. En bij de laatste single, uh, toen kwam ik eigenlijk uh, met de koffer. En toen zei hij, dat gaan we niet doen. Ik, heb, ik ga van jou een single maken. Hij zei, we gaan koffers doen. Ik maak er een. En daar kwam dit uit. Oké, okay, dus, uh, dus jij hebt je eigen, eigenlijk uh, compleet laten verrassen. Zeg maar. Ik heb me ja. met de laatste single echt laten verrassen, ja. Ja, dat klopt. En het, eigenlijk, het is het grappige, hij heeft hem gemaakt. En toen zei zijn vrouw, van uh, dit is wat voor Martin. Oké. Okay. zegt hij, nou, daar was ik toevallig op bezig. <laughs> nou, ik denk dat we hem eventjes uh, tegenwoordig gaan brengen. Nou, ik zou het doen. Vanavond is mij niet zoveel Martin de Jagen. De zon die is gaan schijnen in een mooie blauwe lucht. En ik zet stappen naar een heel nieuw leven. Bij pad, dat is het fijne. Blijf een liedje onbewust om samen eens wat mooist te gaan velen. Als je maar weet dat ik vanavond, vanavond met je stappen ga. Wij samen in de spotlights laten zo dus lekker gaan. Als je maar weet dat ik vanavond, vanavond met je zoenen wil. Ik zal alles voor je doen, vanavond is mij niets te veel. Wat gesproken, maar lachte ik toen heel snel Galant deed ik voor haar mijn gauw open Ja, ik moest er wel op fokken, maar van binnen wist ik wel Een vrouw als zij, daar blijf je toch op hopen. Dan pak ik haar hand en kus haar zakjes op haar wang. Ik ben al verliefd Als je maar weet dat ik vanavond, vanavond met je stappen ga Wij samen in de spotlights, laat de zones lekker gaan Als je maar weet dat ik vanavond, vanavond met je zoenen wil Ik zal alles voor je doen, vanavond is mij niets te veel Liefde blijf vannacht ook dichtbij in mij Ik wil bij jou en nergens anders Vanavond is mij niet te veel. Nee. Nou, nou ja, ja en mij ook niet. Voor van jou vanavond ook niet. Nee, nou ja, absoluut <laughs> niet. Het is zaterdag, ja. hè? Ja, ja, ja. Dus, uh, nou ja, vrijdag, zaterdag, zondag. Uh, laten we zeggen dat dat de belangrijkste dagen zijn voor een artiest. Ik, uh, nou, maar ik denk voor ieder mens wel. Want het is uh, heel. Ik denk de grootste deel van Nederland dat die vrijdag, zaterdag en zondag. Mm -hmm. dat dat de mooiste dagen zijn. Uh, ja, behalve degene die moeten werken dan. Dat zeg ik. En daarom zei ik ook het grootste deel. De bouwvakkers in de ja ja, ja ja, inderdaad. Hey, maar uh, ja, Vanavond uh, is mij niet zoveel. Uh, ook een persoonlijk vlak? Nee, niet echt een persoonlijk vlak. Nee, helemaal niet. en uh, Het is eigenlijk ook een beetje eruit gekomen. Ik zou een koffer doen van... Nou ja, tenminste van Jannes. Dat is een heel oud nummer. voor mij is hij niet eens zelfs van Jannes. Ik weet toch geen eens meer hoe die gaat, hoe die titel was. Jij kwam er toen een keer mee aan, geloof ik, Marco. Marco, ja, Marco kwam er een heel keer mee, heel mee diep aan. Heel, diep. Ja, Marco, die is, Marco is echt Janus-fan. <laughs> dus uh, die, die kwam er mee aan. En toen ja. dacht ik, ja, die ga ik opnieuw uitbrengen. En dat ging eigenlijk ook een beetje over een vrouw en weet ik veel wat. Dus ja. hij heeft het wel een beetje erin gebruikt eigenlijk. Het was ook een beetje rock'n'roll-achtige foxtrot. Nou, zo is sowieso altijd lekker. Ja. En uh, ja, toen heb hij dit er gewoon van gemaakt. En ja... ja nou, hebben we hebben gewoon een clip heen. bij gemaakt. En uh, gewoon een vrouw werd recht getrokken. En, uh, <laughs> <laughs> en ze vond het ook prettig of niet? Ze vond het ook nou, prettig. Okay, gelukkig. Ja, ze is er nog steeds blij mee. Oké. Okay. Ja, je, je, je, je, je zei net al, uh, Marco die zingt ook. Ja, klopt. En gewoon, uh, uh, ja, ook hobbymatig. Ja. Nou, ja, dat is wel uh, kort van stof, ja. Ja, ja ik, ik zat even te denken. Ja, nou ja, hij, maar, ja. hij zit nog te denken van hoe heet het nummer van Janus ook? Ja, is niet goed. Is die van het gaat, Ja, ja. Ah, ik weet het even niet. Nou, maar goed, ga jij praten, dan ga ik erover nadenken. Jij Maar ja, jij zingt ook. Welke genre zing je, Michael? Toch Nederlands. En dan een beetje de feestnummers. Ja, ook, ook eventueel Engelstalig een beetje richting wat we wat velen doen. Richting Engelbert, Humperding, Tom Jones en dat soort nummers. Nee, nog niet. Dat, uh, nog niet. Nog niet. Ik zit er wel over na te denken. Ja. Maar mijn Engels is niet zo, uh, zo goed. Zijn Engelands is niet zo goed. Nee, <laughs> nee maar goed. Uh, uh, maar wat hij is, kan er ja, ja, ja, ja. Nee, ja, wat die is, wat, dat kan nog komen. Ik, ja, ja. Uh, het, is, uh, het is eigenlijk een kwestie van uh, ja, gewoon een paar keer nummer luisteren. En uh, ja, toch wel naar uh, uh, ja. nou, na, na de, na de uitspraak uh, ja. luisteren natuurlijk. Nou, joh, waarbij komen ze meestal lang. Dus dat maakt niet meer uit. <laughs> dan horen ze <ik> het <laughs> toch niet meer. <laughs> kijk ook gewoon prabbelen. Ja, maar jij. Nee, maar goed. Uh, uh, ja. Je doet nu nog hobbymatig. Uh, wil je eventueel wel... Uh, uh, uh, ja, eigenlijk een beetje richting... Uh, wat zal ik zeggen? Frans, Brouw, Jannes en uh, noem maar op. Dat soort uitdienst. Ja, Jannes zal ik wel willen. is wel een droom. Ja, want uh, ja, die leeft ervan natuurlijk. Ja, dat, dat zal bij mij denk ik niet lukken. Maar... En, volgens, <laughs> en volgens mij heel goed zelfs. Uh, ja. ja, nou goed. Uh, ja. Het is, het is hard aan de weg trekken. Ja, dat sowieso. Ja. Ja. Nou goed, ik vind het nog steeds een van de unieke uh, zangers eigenlijk... die zonder reclame het ook nog een uh, heel alhooi vol kan krijgen... bij wijze van spreken. Dat ik ja, helemaal... ja, het is, het is best een, inderdaad een gewaardeerde artiest. Ja, ja. absoluut. Uh, absoluut. Uh, als, ik, uh, als ik eraan denk, uh, zijn eerste single die uitkwam... en uh, zijn eerste album... ja, die, die, die is gewoon uh, als zoete als, als broodjes over de toonman gegaan. Ja, en, en ja, ja dat is, daarna het is het uh, voortvarend gegaan eigenlijk... Als je hem ergens neer zou zetten, dan nou, er komt er ja. genoeg volk op af. Zeker uit heel Nederland. Ja. Ja, het maakt niet of je nou in Zandvoort zit of in Enschede. Jannes ja. kennen ze. Ja, Jannes ja, inderdaad. En, en, en zowel ballads als, als face Absoluut. In ja. het begin is hij natuurlijk uitgekomen met heel veel ballads eigenlijk. Ja, ja, ja klopt. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. Ik denk dat dat toch mensen ja, vaak toch ook aanspreekt. Daarom zeg ik, als je de hele avond up tempo's hoort... Ja, wil je even rusten tussendoor? Ja, je moet altijd terug dat je rond 12 uur... Een, uh, iets van een ballet hebt. En dan, uh, dan zie je de dansvloer uh, helemaal volkomen Ja, dan uh, zie je ze inderdaad... Uh, even kijken wie, wie ga ik eventjes ja. strikken. zijn <laughs> allemaal weer verliefd. <laughs> ja, inderdaad. of uh, hey, Ze zijn ergens verliefd op. Dat kan ook. Dat natuurlijk. kan ook, ja. Uh, ja. Maar uh, wat, wat zijn jouw nummers, Marco? Die, uh, wat, wat doe jij vooral? Uh, ik zie ook nog wel uh, nummers van Janus en uh, ja, toch meer van Robert Pater. Uh, Amore dan, uh, dan die Amore, die is van Alex. Ja. Dus, uh, en mijn eigen nummertje vanzelf. Eigen nummers heb je ook? Ja, eentje. Okay. Nee, twee eigenlijk. Twee. Ik heb twee. een eigen gekofferd. Ja. Van Jannes, van ik wil naar Griekenland. En heb die heb ik gekofferd. En dan heb ik toch een uh, akkoordion erin gezet. Ja. En mijn tweede single is uh, Jouw Ogen, zeggen mij. Oké. Okay. Uh, zijn die ook te vinden? Ja. Gaan we, gaan we het zo even over. Doen. Ja, is goed. <laughs> hey, um, Martin, uh, even kijken hoor. Uh, ik, ik, ik laat mij niet zeggen hoe. Ik leven moet. Ja, die nice. komt ook uit de boomstudio van Frank van Kooijen. Ja, ja, daar hadden we het net even over. Wat, wat, wat, wat, uh, oh, je, je bent daar uh, samen met, met Frank gaan zitten. Ja. Je hebt daar ja. ook uh, samen de tekst een beetje uh, ja, of aangepast. Hoe nou, ja, het al, kijk, uh, het is het wel geschreven? Uit. Ik bedenk wat ik erin wil hebben. Hij ja. moet hem uitschrijven, want ik ben een hele slechte schrijver. Maar goed, ik ja. weet altijd wel exact wat ik wil. En uh, ja. ja, dat vindt hij zelf uh, wel heel prettig. Want dan krijg je toch allemaal steekwoorden eigenlijk... waar hij naartoe moet werken. Ja, ja daar heb je meteen... Uh, ja, ik vind het gewoon... En dat kun je ook goed zien. En je ziet het ook op Spotify. Je ziet het aan de streams. Uh, dit nummer heb het echt onwijs goed gedaan. Ja. Ik, uh... Hij heeft het echt goed gedaan. Hij is, hij is nog eigenlijk geen jaar oud. En... Uh, ja. Ja, ik kan nu ook merken dat ik die nieuwe single, dus vanavond is mij niet te veel eigenlijk net heb. Nou ja, die ben ik nog steeds aan het promoten. Ja, ja. Maar dat hij meteen weer meegaat. Mensen, er zijn zelfs mensen die zeggen, ah, oh, maar dat wist ik helemaal niet. Nee. Maar die houden wel weer van dat fokstrootje, maar die wisten nog niet dat ik dat ook had. Ja, in ieder geval. En je ziet hem we zo weer meegaan. Ja, even kijk uh, 10.000 haast. Dat is van vanavond. Dat is van vanavond. Veel. Ja, en ja, dat, ja, ja. dat is al, dat gaat eigenlijk al lekker. Want ja. die is ook een maand later pas gestart. Dus die is nu een week of vier pas op Spotify. Ja. ja. Dus hij is al flink beluisterd in ieder geval. Ja, ja. ja dus dat, dat zeg ik. Het is eigenlijk de muziek die die man maakt. Ja, dat is eigenlijk kennen het overal, kennen het spelen, draaien, zingen, doen. Ja, dat dat is gewoon lekker. Ja. Ik denk dat we wel eventjes gaan draaien. Nou, ik zou het doen. Ik, ik, ik, laat, het, ik laat maar niet zeggen hoe ik, ik leven, leven moet. moet. Zo is dat. We gaan het doen. Gisterenavond in mijn bed, ik lag te draaien als een gek. Ging het, mis. het was een dag met veel gekloot en voelde mij een idioot. Als dit het is, dan laat ik me niet meer leiden door de regels en terug. ik ben door niemand echt de te termen de te remmen. Gegaan. Ik heb hele fijne vrienden die nog nooit aan mij verdienden, maar... we gaan weer. rustig Remati. <laughs> hey, uh, ja, laat mij niet zeggen hoe ik leven moet. Ja, heerlijk nummers. Ja toch? Maar ben je ook zo eigenwijs of niet? Nou, kijk, ik ben niet eigenwijs. <laughs> ik ben alleen uh, kijk, zeker hoe ik op dit nummer ben gekomen. Ik vind gewoon dat, dat vind ik ook serieus echt heel jammer. Ja. Dat je in, die, uh, in, de, in, die, in dit wereldje dan uh, ja, dan kan je toch merken dat ze vaak mekaar niet zo van gunnen. Ja, en dan denk ik, en terwijl je het allemaal met elkaar toch moet doen. Ja. En ja, dat is gewoon in de loop der jaren zijn dat je ervaringen. En nou, toen heb ik altijd gedacht, uh, dan begin je met muziek en dan weten anderen, die weten het allemaal beter. Ze willen je allemaal steunen hè, eigenlijk, hè, steunen. Ja, tussen aanhalingstekens Ja, dat bedoel ja, ja. ik. Nou, dus ik heb ja. altijd gezegd, nou weet je wat het is, als ik het doe, dan doe ik het wel zelf. Ja. En dat heb ik ook altijd gedaan. Dus ik laat mij gewoon niet zeggen hoe ik leven moet. Oké. Okay. Ja, ja, daar komt het ook een klein beetje vandaan. Van ja, iedereen die moet dat doen, je moet dat doen, je moet dat doen. Nou ho, oh, ik zoek het liever zelf uit. Ja. Nou ja, ja, gelijk heb je. Want, eh, eh. Ja, doe gewoon je ding. Ja. Dat vind ik. Het. Ja, we gaan een paar gasten weg. Ja. <laughs> Hou door, hè? Hou door. Hé, ja, dan zijn we toch eventjes uh, bij Michael uh, aangekomen. Ja. Uh, ik heb het nummer, uh, hebben we in ieder geval gevonden. Jouw ogen zeggen mij, heb ik, uh, heb ik hier voor me. En uh, ja. Wat kan je daarover vertellen, Michael? Ja, wat kan ik erover vertellen? Uh, ja, hoe, is, hoe is dit eigenlijk je hebt nou een Je nu een beetje tijd gehad, tof... ja. hè? Ja, ja, ja. ja. <laughs> nee, maar hoe, hoe is eigenlijk uh, ik heb hem de zinger ontstaan? Ja, ik heb hem laten schrijven. Ja. En, uh, omdat ik zelf ook niet zo goed bij het tekst schrijven kon. Maar in ieder geval, ik heb hem laten schrijven. En ik heb het uh, bij Solution, heb ik het ingezongen. En ja. uh, samen met uh, Joris... En uh, ik ben niet echt tot stand gekomen onder nummer. Ik heb daar niet met mijn eigen bij bemoeid. Maar, uh... je, je hebt gewoon eigenlijk een opdracht gegeven en, ja. en uh, ja, het is eigenlijk geschreven en je hebt de demo toegestuurd gekregen. Ja. En die heb ik dan ingezongen en uh, in het begin voelde het niet echt lekker en uh, had ik een beetje twijfels, maar nu uh, ja. Eindresultaat, daar ja. gaat het om. Hè? Ja, ja en uiteindelijk. Ja, uh, uh, maar, maar de volgende nummer, daar ga ik me toch uh, meer mee bemoeien. En uh, wat ik er zelf in wil. En, uh. Ja, nou, ik denk dat we hem eventjes tegenwoordig gaan brengen. Want uh, ja, ik ja, ben, is goed. ben, dat ben benieuwd zitten. eigenlijk. bakken oh? zonder cruise control. <laughs> ja, ja, over. Ja, Michael Bakker <laughs> inderdaad zonder uh, cruise control. En uh, ja, hier in de studio uh, aanwezig met Martin de Jager. Jij deelt jouw gevoelens met mij Dus ik denk ga maar door Je weet wat je doet hier met mij Jij brengt mijn hart weer op hoog Al jouw blikken gaan overal heen Maar mijn hart laat jou nooit meer alleen Jouw ja, ogen zeggen mij Wat ik zo goed begrijp Jouw glimlach maakt me rijk. Je bent mooi, je mooi. Als je weer naar me kijkt, je ogen zeggen mij. Wat ik zo goed begrijp. Jouw glimlach maakt me rijk. blik die ontwaakt jou niet meer. Want er bloedt iets tussen ons. Er is iets waarom ik steeds weer kijk. Dit hou ik jaren wel vol. Zie niet wat je hier met me doet. Al je blikken zijn beter dan goed. je ja, ogen zeggen mij. Goed begrijp. Jouw glimlach maakt me rijk Je bent mooier dan mooi Als je weer naar me kijkt Je ogen zeggen mij, zeg -mij. Wat ik zo goed begrijp Jouw glimlach maakt me rijk Je bent mooier dan mooi Wow. Zeggen mij, nee. dat is ja. Michael Boggers. Ja, ja, ja. Zonder cruise. Control. <laughs> <laughs> hey, uh, ja. Nou ja, het is een lekker face Marco. Michael. Ja, leuk. Ja, ja. ja, ik bedoel. Uh, je had er nog eentje, geloof ik Ja, maar die staat niet op... Uh, nee, ja, uh, daar gaan, uh, Is ook niet geplukt. Uh, uh, is nog niet geplugd. Nee, maar is ook niet, uh, niet te vinden... Uh, ja, dus het was de koffer of... van uh, Jannes. Van ik wil naar Griekenland. Ja, naar Griekenland inderdaad. En uh, ik, ik was zo beleefd. Ik had alles eigenlijk al klaar. En uh, ik had een presentatie En ik denk, nou weet je... Ik had al een plugger gevonden. En ik denk, weet je, ik ga hem toch even bellen. Dus ik, uh, ik had Jannes gebeld. En ik heb daar uh, denk ik uh, bijna twee uur aan de telefoon uh, gezeten. Ja. En uh, hij wou het toch niet dat ik hem ging uitbrengen. In ieder geval uh, niet dit jaar. Hij zegt, doe het naar jaar. Dus uh, ik denk wel dat ik hem volgend jaar uit, uitbreng. Oké. Okay. Dus er uh, staat dus, dus nog wat te wachten. Ja, dit was eigenlijk meer een uh, even, ja, was even beginsel, zeg maar. Maar mag ik even wat vragen, Marco? Je ja. bent een nooit in Griekenland geweest, <laughs> Nee, ja, maar hij ook niet. Oh, oh, Hij wou ook in Griekenland. Oh, hij wou ook naar Griekenland. Ja, dat dat houdt mij van. Eh, van eh. Ik durf niet te zeggen of hij daar wel of niet geweest is. Dus, ja, in ieder geval weten we nu dat Marco dus daar niet geweest is. Marco is er helemaal niet nee. geweest. Man. Dat is een help in het vliegtuig. hè? Nou ja, dit, dit, dit, laten we zeggen dat het een droom is. Ja. Hey, die, die, die, die nog maar dan gaat hij gewoon mij met de boot. Ja, niet met het vliegtuig. Jawel hoor. Ja, oh, oké. Okay. Ja, er zijn mensen die, die stappen absoluut de vliegtuig niet in. stap er zo in. Die krijg je met de moker er nog niet in. Hij begint al te lachen. Ik heb ik heb de bijna in moeten knuppelen. Ja, Doe me denken aan uh, de serie BA, van vroeger nog, uh, de 18. Die 18. Hij lijkt er ook een beetje op. Hij heeft alleen het kleurtje niet. B.A. Baraka's, ja inderdaad. Hey, Hé, um, uh, ja, ik, ik, ik heb even een nummertje klaar staan. Uh, Danny de Klerk, die gaan we eventjes draaien tussendoor. Uh, ik, ik droom alleen, uh, ja, alleen maar van jou. Uh, ken, je, uh, ken je Danny de Klerk? Ja, ik ken uh, Danny uh, de Klerk, uh, ja, ja, ja. ja. Uh, nou, gaan we eventjes uh, tegen horen brengen, want we gaan ook zo nog eventjes bellen. Dus uh, kijk en, eens aan. Uh, en laten we jou ook nog antwoorden. Nou, helemaal goed. Toch? Start, mooie vrouw van mijn dromen. Nee, je ziet mij niet staan, dus ik laat je maar gaan. Je geeft me helemaal niets van je oor, van je mond, van je stralende ogen. Ja, je maakt me aan schrik, aan fantasie, geen gebrek. Maar wat kan ik van jou verwachten? baby? ik droom de wereld is niet zonder jou. En het breekt uit mijn hart, maar wat kan ik doen? Baby, ik droom alleen maar van jou. Want jij bent van mij tot die praal. En het breekt uit mijn hart, maar wat kan ik doen? Voor zoen? De avond die valt en je danst als een ster tot de morgen mijn armen mee. Alleen met z'n twee. Je bent echt iets om te zien. Je speelt en je draait alleen maar om mij te verleiden. Dan weet je niet hoe ik mij voel? Ik mis steeds mijn doel. Op jou wil ik niet langer wachten. Baby, ik droom alleen maar van jou. Mijn wereld is niet zonder jou. En het bleek Ik Kijk mijn hart, maar wat kan ik doen voor zoen? Baby, ik droom alleen maar van jou, mijn wereld is niet zonder jou. En ik laatst mijn hart, maar wat kan ik doen? Baby, ik droom alleen maar van jou, want jij bent voor mij tot die vrouw. Baby, ik kom alleen maar van jou. Mijn beeld is niet zonder jou. En het breekt uit mijn hart, maar wat kan ik doen? Baby, ik kom alleen maar van jou. Want jij bent voor mij tot die vrouw. En het breekt uit mijn hart, maar wat kan ik doen? Ja, dat was hij dan. Uh, hé, lekker, Danny de Klerk. En uh, ja, ik droom alleen nog maar van jou. En ja, we hebben iemand in de uitzending. En dat is Dave. Dave, ja, Dave ja, kort weg. Ja. Hallo, goeie... ja, middag nog. Hè? Ja, goeiemiddag nog, ja. Ja, goeiemiddag. Goedenavond. Ja, hey, we hebben hier ook uh, natuurlijk een gast in de studio zitten. Martin en, uh, en, uh, en Marco. Ik weet niet of jullie elkaar kennen, Martin de Jager... Nou, nee, 1, 2, 3 niet, nee. Ik zit hem nee, toevallig nee. net even op nee, nee, nee. op Facebook. <laughs> ik denk, dat ik wel eens even kijken. We zijn, we zijn hetzelfde kant niet, nee. Ah, oké. Okay. <laughs> nee. hey, uh, ja, jou, jouw single die heet, uh, ja, als jij lacht. Ja, dat klopt. Ja, vertel eens. Nou, ik, uh, Jeroen Dirksen die had uh, twee nummers op de plank liggen. Ja. En uh, Jeroen Dirksen heeft ook mijn eerste nummer gemaakt. Dus ik wist dat de kwaliteit gewoon goed was en uh, ik zei tegen hem, stuur mij de twee nummers even door. En waarvan, uh, als jij lachte tussen zat. Oké. Okay. En dat sprak me wel aan. Ja, want uh, is dat, uh, even kijken hoor, is dat de derde single? Wat is het? derde single, ja. Ja, he? klopt. Ja. Ja. Dus uh, we timmeren lekker, lekker aan de weg en uh, probeer elk jaar uh, een nieuwe single uit te brengen. Ja. Zodat ik een beetje in de picture blijf en uh, dat mijn naam uh, bekender wordt. Ja, want je brengt één per jaar uit zeg je? Ja, dat, wil ik wel, dat is wel, ben ik wel voor plan, ja. Ja, oké. Okay. Ja, ja uh, je, moet, je hebt alles in eigen beheer denk ik? Ja, alles in eigen beheer. Kijk, ik zit wel bij uh, Ronald als platenlabel dan. Ja. Maar gewoon alles, uh, boekingen en uh, ja, ik doe alles zelf. Ah, oké. Okay. En uh, ja. hulp van je vrouw? Ja, dat ook. oké okay, geluk, Gelukkig maar. <laughs> Belangrijk. Een ja zit achter aandacht Ja, ja, ja. Nou ja, ik bedoel, als je echt alles alleen moet doen, ik denk dat het dan heel erg lastig gaat worden. Want ik neem aan dat je nog hiernaast ook werkt. Ja, ik werk hiernaast ook in een, een zonnepanelenbranche. Ja. Als magazijnmedewerker. Ja. Dus dan heb ik alles klaar voor de monteurs, zodat we uh, de volgende dag weer op pad kunnen. Ja, inderdaad. En zelf heb je ook zonnepanelen? Nee. Dat dacht ik al, dat <laughs> dacht, <laughs> dacht ik al. <laughs> Heel vaak is dat zo, hè? Dat is net zoals als je in een patatzaak, zeg maar. Een patat staat te bakken en als je vraagt, eet je patat? Nou, nee, ik heb <laughs> genoeg aan de lucht. <laughs> ja, dat is op meestal wel zo, ja. Ja, ja, ja. Klopt, ja. ja, tot, ja. Hey, um, heb je nog wat leuks op de, op de plank leggen, Dave? Ik, uh, Tenminste, uh, qua ideeën voor de, voor de volgende single? Voor de volgende single heb ik nog eigenlijk uh, niks. Ik ben al een beetje aan het zoeken van, uh, ja, wat wil ik nou? Ik uh, bedoel, uh, ik heb nou een beetje zomerse muziek ook uitgebracht. Ja. Door een beetje zomerse klanken, ja, dat vind ik ook wel hartstikke lekker, weet je wel. En, uh, Vooral met dit weer, ja. Ik, ik moet natuurlijk ook kijken van, uh, ja, wat draait een... Uh, een, een kroeg en uh, een DJ, weet je wel. Ja, ja, ja. En, uh, maar een bellet ligt mij wel beter, eigenlijk. Ja. <laughs> Alleen, ja, je ja. bent echt een belletzanger. Ja, ik vind, ik vind uh, zoals of feestjes, zeg ik natuurlijk gewoon uh, de flottere nummers. Ja. Maar, zoals Tino uh, Martens zeg, Het is goed zo. Ja, ja. Dat komt gewoon vanuit mijn hart en uh, vanuit mijn tenen, weet je wel. En, ja, ja, ja. ja dat, dat gaat gewoon uh, perfect. En, ja. Dat ligt me gewoon heel lekker. Alleen, ja, je wilt natuurlijk mensen meer vermaken met je muziek. Ja. Dus ik, uh, ja, ik ben nu een beetje aan het zoeken van: uh, Ja, wat wil ik nou echt? Uh, wat gaan we volgend jaar doen? Ik wil ook alweer zitten denken van: Ja, uh, iets met een rapper erin of zo, weet je wel. Ja. Dat dus zit ik weer te denken. Dus ja, ik ben nog een beetje aan het kijken van de uh, Ja, wat uh, het leukste is, ik, ik zit hier eigenlijk met uh, eentje aan de telefoon, die to totaal het tegenovergestelde is van hier van Martin de Jager. Ja, wat hij ja, van, ik ben eh, eh, niet hè? van de ballads. nee, dat klopt. Nee. Nee, nee, nee. Dus, dus, Martin is meer van de, de tempos ik, ik, ik, ja. ik, ik waardeer het juist heel erg. Hè, dat, uh, zoals Dave nu ook zegt, ja. hè, maar hij is meer van de ballads. Ook die mensen hebben we echt nodig. Hè. Ja, ja, ja. Ja, zeker. Het is ja. wel gewoon echt lekker. Ja, maar, dat een, maar op nee. een of andere manier werkt het bij mij niet of zo. Nee, nee. Ik weet niet wat het is. <laughs> nou, we hebben allemaal een minuutje hier, Martin. Nee, ik waardeer ik het wel aan. Ja. Nee, nou goed. Ja. Nou, ik was gisteren toevallig in een studio. Ja. en uh, Daar was Jeroen vanzelf, uh, van uh, ja vanzelf, geloof ik. Ja. En die, uh, die heeft ook alleen maar op tempo uh, gehad. Ja. En uh, die had nou toevallig ook een ballet uitgebracht. Hij zei ja, en uh, ja, ballet mij ook al zegt hij. Dus ja, misschien uh, moet het uh, Ja, wie weet. Ik ga het proberen. Hè? Ja, ja, wie weet. Nou ja, goed, misschien. Uh, ja, je, ja, je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Ja, precies, dus. Gewoon een beetje aan nee, <laughs> aansporen, sporen Ja, ik zit zelf ook nog een beetje te zoeken van, uh, ja, wat wil ik nou echt? Uh, ja. Waar wil ik nou, op kan wil ik nou op? Ja, want uh, ben je wel van plan om een beetje uh, toch wel ook uh, wat, wat feestnummers uit te brengen? Uh, qua gezien, qua carnaval of uh, noem maar op. Ja, ik heb wel, ik heb wel een, uh, een nummer in mijn hoofd, laat me zeggen. Ik ben uh, wel een beetje aan het denken van, ja, wat wil ik nou? Ja, een beetje ja, aan de, te oriënteren. Ja, het oriënteren. Ik had ik wel iets schijnlijks in mijn hoofd. Ja. Met een beetje, ja, met een beetje houtse uh, achtergrond. Net zoals zolderbollekers, uh, weet je wel. Ja, ja, ja, een beetje dubbelzinnige ja. gekke gekkigheid, zeg maar. Ja, ja. Ja, ja ik heb het wel in mijn hoofd, alleen ik weet nog niet wanneer ik, wanneer ik het wil gaan doen. Oké. Okay. Dus, uh, ja, eigenlijk wil ik ook een somberzummer uitbrengen Maar hoewelijks eigenlijk ook weer een bellet. Ja. Dus ja, ja, weet je, kijk, uh, en uh, ik wil het liefst gewoon één keer in het jaar uh, wat uitbrengen. Want uh, het kost allemaal handenvol geld, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, zeker als je het in eigen beheer doet. Ja, Ja, ja precies. En uh, ja, als je dan een, bijvoorbeeld uh, in de zomer met een flat nummer komt. en dan ook nog eens een keer met carnaval komt. Ja. Weet je wel, dat is een beetje te dicht op elkaar voor mij, ja. uh, gevoel. En uh, ja, ik zit uh, nog een beetje echt te zoeken. Dus. Uh, nou, we gaan het zien uh, volgend jaar. Ik uh, weet het nog niet. Nou ja, we, we wachten het af, uh, Dave. Ja, ik zelf ook. Ja. Hey, uh, ga, ga je nog ergens op het podium uh, staan? Nog uh, dit heb, jaar nog? Uh, of, uh... Ja, 14 december sta ik bij het uh, de, de Megatruc Festival. Dat uh, uh, gaat jaar Radio NL, gaat dat? Ja. In, uh, in Brabant, Halle. Ja. Dus, uh, Brabant Halle. Ja, de Brabant Halle, Radio NL, uh, ja. Ja, en uh, 28, uh, 28 november sta ik bij het fancafé van Jamman. Ja Man. Ja die dat kennen we ook, ja. TV-programma. Ja. <coughs> dus uh, ja, dat zijn wel leuke dingetjes om, uh, om mee te maken, weet je wel. Ja. Dus uh, ja, en, en gewoon een normaal optredens, gewoon uh, meestal is dat uh, een verjaardag of zo, besloten over een Club. Ja. Nou ja dus... ik zit wel, ik zit wel aardig vol, dus ik heb, ik heb te klagen. Nou, dus, dus kerstnummers ga je ook nog uitbrengen, of uh, wordt dat ook niet meer dit jaar? Nee, nee, nee. nee Dat leggen we toch weer op, nee. Dat leggen we toch niet zo. Kerst. Nee, nee. Ja, nee dat is, uh, ja, het is ook maar een nummer wat natuurlijk dan één keer in het jaar gedraaid wordt natuurlijk. Wel twee, drie weken lang of zo. Maar nou, wel een dat is Toch vervelend is het nou, Wel een ja, ja, ja. En Ja, dat is sowieso is een ballet met ja. de kerst. Christmas. Ja, ja. Ja, of, of een keertje... Of een keertje een groep samenstellen en dat, uh, dat uh, ja, gewoon een, een nieuw nummer uitbrengen. Ja. Dat, is ook, ja, nee, ja. dat is ook een optie, toch? Ik Absoluut, bedoel ja. uh, Ik bedoel, het uh, laatste nummer wat, uh, wat in het Nederlands is uitgebracht is... Uh, Wel lekker goedkoop met die man. Uh, ja. <laughs> ja, ja, dat zouden we zo. Dat doen wij bij, Dave. <laughs> ja, dat dacht ik Hey, Dave, we gaan nog lekker draaien. En uh, ik zou zeggen, graag uh, tot de volgende keer, de volgende single. En uh, ja, we horen en we blijven elkaar volgen. Is goed, hartstikke bedankt, Dave. Oké, okay, Dave, hey, goed weekend. Okay. Hey. Hoi, hoi. Goed weekend, Jij geeft me vleugels om te vliegen. Een beetje wind om mee te zeilen. De hele aarde gaat bewegen. Jij maakt van alles in mij los Soms ga je links om En dan weer rechts om Je laat de mooiste plekjes samen zien Jij bent een wonder Niet te geloven Alles wat je krijgt is wat je ziet Als jij lacht Kan ik weer ademhalen Als jij lacht Sterren stralen als jij lacht Zet je mijn hele wereld op Zijn kop, oh ja, oh ja, oh ja, Als jij lacht Kan je van alles krijgen als je lacht Doe je me even zwijgen als je lacht Dan neem je af Ik kan me echt niet meer bedwingen Want het zit zo diep van binnen Hou me zachtjes in mijn armen En zeg dat je nooit weg zou gaan Maar jij gaat linksom En dan weer rechtsom Je laat de mooiste plekje samen zien Jij bent een wonder Niet te geloven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 Je zwijgen als jij lacht, dan neem je alles bij me weg. Oh jee, oh jee, oh ja, oh ja. Oh jee, oh jee, oh ja. Oh jee, oh jee, oh ja, oh ja. Oh jee, oh jee, oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja, ja. Dat was hij dan, Dave Korterweg en hij had het over als jij lacht. Ja, ik, ik vond het. Euh, ja. Vrolijk nummer. Een, een lekker vrolijk, ja, uh, vrolijk deuntje, inderdaad. We zijn aan het laatste nummer van jou toegekomen gekomen. Ja. Martin. ja. Ja, ja, ja. Nou, nou, laatste nummer, Joop, ik die. Voor vandaag dan. Oh, nou, wakker. Ja. <laughs> en uh, ja, we hangen samen. Uh, Wel de slingers, uh, op. de slingers op. Ja. ja. Met mijn maat. En, uh, wat, was dat? Oh, met je maat niet ja. met je vrouw. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Nee, dit is wel een heel grappig verhaal met deze man. Die, die komt uit Emmen. Gerrit ja. Denenkamp. Hij heeft zelf ook al behoorlijk wel wat muziek op zijn naam staan. Ja. Maar uh, ik werd een keer uitgedaagd voor een talentenjacht in Amsterdam. Nou, heel toevallig komt hij vandaan. Uh, ja. zon... Ik stond in de finale ja. met Yves Beernsen. Yves Beernsen, ja. <laughs> dus het uh, is wel heel grappig. Ja. Maar uh, ja, daar, daar kwamen we eigenlijk aanlopen. Ik ben uh, dan in de 40 en Gerrit is ook in de 40. Dus we stonden echt als twee van die oude knarren. <laughs> stonden we gewoon echt van is dat talentenjacht. Nou ah, ja, goed. Als je mekaars leeftijd hebt, dan trek je ook met elkaar op. Ja. En dan hou je contact en dan ga je af en toe. Dan ga je nodig je mekaar eens een keer uit om te zingen of wat dan ook. Of op een CD-presentatie of iets. Toen kwam hij uiteindelijk naar me toe. Hij zegt, uh, stonden we weer in Amsterdam. Hij zegt, het is hier toch allemaal wel een beetje begonnen hè, Mart? Nou, ik ze, dat klopt. Hij zegt, moeten we daar niet eens een keer wat mee doen? Nou ja, ik zeg, wat wil je dan? Hij zegt, gewoon een keer een gelegenheidsduootje. Gewoon even een keertje een nummer opnemen. Nou, ik zeg, ik heb toevallig heb ik nog een nummer op de plank liggen. Ik zeg, dat zou heel geschikt zijn voor ons dan. Ja. En zo gezegd, zo gedaan. Want ik had deze al op de plank liggen. Ook geschreven door Hans Laus. Ja. Dus uh, uiteindelijk, ja, wij, hup. Dat nummer opgenomen. Clip, alles in Amsterdam. Dus alles uh, rondom het Rembrandtsplein. Want daar hebben we het eigenlijk allemaal, daar is begonnen. ja. ja. Ja, en toen kwam dit nummertje eruit. We hangen samen wat de slingers op. Elke dag is de feestje. Ja, uh, toen ook nog veel opgetreden in Amsterdam. Of, uh... Nou, kijk, over het algemeen gebeurde dat al hè? in Amsterdam en omstreken, de Jordaan en dat soort dingetjes. Uh, ja, dat, dat, daar was je toch wel heel vaak aanwezig. En ja. uh, nou daar ben ik zelf altijd wel een beetje, want ik kom eigenlijk zelf door heel Nederland heen, en ja. ook erbuiten, ja. Spanje, uh, Krankenaria. Dat vind ik eigenlijk nog steeds het allermooiste. Hè? Dat je overal gewoon wat doet. Ja. Van Enschede tot aan Friesland, Groningen, tot aan deze hoek, Haarlem, Zandvoort, Maak, dat, dat vind ik mooi. Ja, en uh, inderdaad, ook wat je zegt, artiestenreizen. Uh, ja. Is het naar Oostenrijk? Ja. Is, ja. Dan ben je niet door, dan het het gaat het zomaar door. Ja. Uh, tegenwoordig ook uh, heel vaak in uh, Turkije, geloof ik. Ja, dat is tegenwoordig weer een beetje aan ja, de ja, maar, uh, ja, Dat is een tijdje stil geweest en dat begint ja, nu allemaal uh, weer te komen. Ja, ja. ja misschien door, de, door, door wat er allemaal gaande was natuurlijk. Uh, dat zal er dat zeker dat mee dat te, te maken. Dat is logisch. En uh, ja. Wat kunnen wij nog meer van jou verwachten, Martin? Nou, ik heb van mij zeker nog heel veel verwachten. Ik wil, als het, als het toelaat, we hebben het er net over, het kost ook een hoop met geld. Hè? Want het ja. is echt, het is allemaal niet goedkoop. Nee. En, uh, maar ik wil er als het kan twee per jaar maken. En ik hoop met nog wat koffers er tussendoor te doen. En ook een beetje wat mijn repertoire een beetje over in, de, in het café is. Ja. Maar af en toe een nummertje tussendoor staan. wil ik eigenlijk in 2021 toch wel een klein album hebben. Oké. Okay. Dus dat wordt uh, flink werk aan de weg. Werk aan de winkel. Ja goed, dat hoeft niet allemaal eigen geschreven nummers te zijn mm. natuurlijk. Hè. Het moet gewoon een lekker... Uh, ja, gewoon een lekker nou, die, die moet je gewoon s'avonds uh, op kunnen zetten. En het moet gewoon een feestje ja, zijn. Of, uh... En dan beloof ik, doe ik er één bellen tussen. Eén bellet, dat houden we je aan. Dat houden we ook in de gaten. Ja, dat, uh... Ik bedoel, ja, Marco is ook getuige. Dus... Ja, me, nou, dat hebben we gezegd. Ik, ik zeg, oké, okay, ik ga één keer in mijn leven. En als ik dan op dat album moet staan, dan wordt er één keer een, keer een bellet gemaakt. En ontkomen doe je er ook niet meer aan, want dit, dit, deze uitzending wordt ook opgenomen natuurlijk. Ja, maar ik... We, uh, ik... Is terug te luisteren, dus uh, daar komen we altijd op terug, uh, Martin. De meeste, niet. de meeste mensen die mij kennen, die zullen meteen zeggen, ja, die dik op die zegt het. En dan gaat hij het doen ook. En dat, okay. Zo ben ik ook. Hey, sta jij nog op de bühne ergens uh, nog uh, dit jaar? Nou, dit jaar uh, sta ik elke week nog wel ergens op de bühne. Ja, maar uh, uh, evenementen... Uh, evenementen, ja. Ik, ik zag vandaag weer iets voorbij komen van voor Dennis. Dat is weer een tv-opname ergens in uh, artiestenparade ergens in, bij Groningen in de buurt. Of, of het Stadkanaal, okay. die kant op. Okay, Oké, ja, ja. Uh, ja. Voor de rest zijn het allemaal toch wel cafés. En uh, ja, hier en daar, zoals vanavond dan toevallig een benefiet voor Wouter Roosdorp. Ja. En uh, ja, voor, ja, je hebt wat, wat besloten feesten, cafés waar we staan. Uh, ja, dat kun je allemaal volgen. Gewoon Facebook is, kijken naar mijn naam. En gewoon met je Facebook. Tuurlijk. En uh, heb je nog een eigen site trouwens, of niet? Ik heb uh, ook een eigen site, ja. ja, ja, ja, ja, ja. .com. ja. En uh, voor de rest is het Instagram onder Martin Muziek of Facebook. Ook, mijn uh, naam. De site is ook up-to-date of? Nou, dat is nogal eens een dingetje. Dat Facebook mm, gaat makkelijker... Ja, maar dat, dat, dat, ja. dat Facebook gaat gewoon makkelijker als, uh, als die website. Dat moet je toch allemaal weer terugkoppelen en dat moet weer neergezet worden. Ja, maar goed, een agenda is zo bijgehouden. Of je moet het zelf kunnen, maar ja. ik ben niet zo handig. Hoor. Niet? Nee nee, <laughs> okay. nee, nee, nee, nee. En uh, voor jou, Marco, uh, heb jij nog iets uh, waar je op de bühne uh, staat? Nog uh, dit jaar voor uh, eind Ma december? het is een beetje mijn agenda, hè? <laughs> ja, maar, <laughs> Uh, nou ja, vanavond dan. Hè? Nou, uh, Wouter Roos, dan heb ik nog een ja. presentatie. Morgen. Morgen een presentatie? Nee, morgen. Waar sta je morgen? Ah, morgen sta ik in de Jordaantje. In, uh, in de Jordaan. In de, in de, de Jordaan. Jordaan. Ja. <laughs> ja, ja, daar sta ik uh, zeg maar uh, twee keer of drie keer in de maand uh, ga ik okay. dat zingen. Oké, okay. Dus uh, daar kunnen ze jou in ieder geval vinden. Ook via ja. Facebook neem ik aan? Hè? Ook via Facebook. Gewoon Marker Bakker. Gewoon Marker Bakker. Zonder cruise control. Yes. Ja. <laughs> hey, uh, ja. Ik zou zeggen, heren, in ieder geval uh, heel veel succes vanavond. Nou, Dank je wel. Uh, ja, goed weekend en graag tot de volgende keer. Nou, uh, bedankt. Is goed, bedankt. Ja, uh, ik heb. Uh... Ja. Daar is die. Daar is die dan hè? Daar is die. Dit gaan uh... we vanavond doen. De slingers ophangen. Op ja. Dus wat was het dan, Martin de Jager, hier bij CFM Entertainment. Tot de klokjes van 7 uur ben ik bij u. En zo dadelijk in de, in de tweede uur ja, zijn er nog kaartjes te winnen... voor de, de Christmas Fair in Velsen-Zuid. Dansen en zingen, dat zijn van die dingen... Die trekken ons uit de slur. We genieten het leven, het duurt maar heel leven... houden alle sorens buiten de deur. De tijd en zijn plichten om de gaten te dichten, maar daarbij vervij ons wel doorheen. Iedereen is de zijn, soms grote, soms klein, Nee, we staan echt niet alleen. Dus probeer de zon dus te zien, als zit de dus zon. Om... In de tent voor volledige God zijn korop. Noem ons maar naar, dat is niet draag. Nee, geen bezwaar. Kom op dus lach en geniet. We hangen samen wel de zingen zo. Want in het leven krijg je niks. Voor zou ik ze zeggen, tot zo in de tweede uur. Deze single is van Martin de Jagen hier aanwezig in de studio aan de tolweg. Samen met Marco Bakker. Ik zou zeggen, jongens, een fijne reis het, ja, terug eigenlijk. En, en, en ook vanavond veel succes. Hè. Nou, jij ja, heel succes. Dank u wel. Nou, oké. Okay. Ja. En uh, bye bye. Tot zo in de tweede uur. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.